verboden dan gewoon. Gewoon niet meer doen. Niet meer doen. Al, alleen, is ook alweer jammer. Alleen onder begeleiding van een ouder. Onder <laughs> begeleiding van een arts. <laughs> oh, dat ook nog. En veel plezier dit weekend. We spelen elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Hoi hoi. I want you so much I could bust I know a thing about lovers Lovers lie down in trust Perfect.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. F -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Ondertuif Nederwit met het NOS Journaal. De Thaise hoofdstad Bangkok is voor de derde dag op rij het toneel van gevechten... tussen het leger en de in het rood geklede anti-regeringsdemonstranten. Sinds donderdag proberen militairen het gebied waar de roodhemden zich hebben verschanst te omsingelen...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2010. Al twintig jaar live. GFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort weer. 15 mei. Het is het weekend van Hemelvaart geweest. Toch, ja het is ook ja. het weekend van het rotse Knotse begonia toernooi ja ja, het is ja. Ook, uh, dat is ook dit weekend dus mensen die uh, zin hebben om te gaan kijken hoe uh, voetbal nou echt gespeeld moet worden die kunnen dus naar het uh, sport, ah, sportveld ja, gespeeld, gespeeld moet worden er wordt gevoetbald, ja, er wordt gevoetbald. en er wordt gefeest en er wordt gefeest uh, vandaag week 19. de goedemorgen zandvoort uh, is redactie iets bezig geweest in ieder geval uh, één persoon in dit geval Nel Kerkman Vlak voor de vakantie nog even driftig bezig geweest. En de techniek wordt vandaag verzorgd en ook de muzieksamenstelling door Pascal van der Beek. Nou, Ben, laten we maar meteen beginnen met wat we gaan doen. Nou, de presentatie doen wij samen, Jan ja. en ik. Ja. En, uh, ga mee naar buiten allemaal. Hij is nog steeds buiten, want hij is er nog niet. Gerard Scholten, mocht je het horen, <laughs> ren hier naartoe. De ja. Amsterdamse waterleidingduin is natuurlijk van alles weer te beleven. Ja! Er is, er is één ding wat mij opvalt. Woensdag 23 juni komt er een excursie. En dat is speciaal voor mensen die niet van voetbal houden. Nou. Er zal veel druk worden. Ik denk het. <laughs> uh, in ieder geval dan Spiegeltje Spiegeltje aan de Wand. En Gloria Kauenberg is misschien wel de mooiste van het hele land. Maar die gaat iets vertellen over de, de to toonstelling Gunst en Koffie. En dan uh, tien over half elf gaan we even praten over de Week van de Zee. De Week van de Zee die landelijk niet meer gesteund wordt, maar nog wel door Noordwijk en Zandvoort op handjes gedragen wordt. Het IVN is... Weer aanwezig bij het Judiths Museum voor de rotonde en op het strand. En Siska, die weet er alles van en komt ons ook wat vertellen. Ja, terwijl ik me even verstaan maar moet maken boven het achtergrondmuziekje. Uh, maar goed, uh, we gaan gewoon nog even verder in de tweede uur. Um, tweede uur daarin zal Wilfred Taters hier uh, zijn opwachting gaan maken. En dat heeft te maken met uh, de portefeuilleverdeling die deze week rond is gekomen. Want er wordt gesuggereerd, het een en ander, hoe zwaar is die portefeuille van, uh, van wethouder Wilfred Taters. Dus uh, ja, daar stond in uh, de Zandvoedse krant stond daar ja. een beschrijving. En dan willen we weten wat dat uh, hoe precies nou zit. Ja, hoe precies dat, uh, zit. Nou, toch? En als, dan hebben we nog een uh, als altijd, onderwerp. Ja, als altijd is er weer een, uh, een kerkconcert, kerkpleinconcert. En Toos Bergen, die we al een tijd niet meer gezien hebben... Ja komt hier wat over vertellen. Ja, en als laatste gaan we het hebben over de Amsterdam Beach Bus Van de week gingen er een aantal zandvoorters in de bus. Jij ook al. Ja, <laughs> jij ook al. En de buschauffeur was Allard Kalf. Maar die, ik nee, weet niet of hij die nee, met diezelfde nee, nee, nee. bus nu ook in de, in de straten van Monaco rijdt. Hè? Want op, het is dit weekend. Op het laatste moment heeft hij dat niet gedaan uit de zekerheidsgronden. Omdat hij niet de juiste papier hebt om een bus met zoveel passagiers te vervoeren. Oh. Dus hij kwam op zijn uh, bromfiets naar Amsterdam en bromde weer vrolijk terug. <laughs> Jammer. vond ja, ja, uh, stond... stond heel leuk, aangekondigd. Van, <coughs> ja, uh, dat nou, dat hij was dat, er uh, ook, zou... hij was er wel. Ja, okay. dus, ja dat klopt, want uh, er, er zijn foto's van. <coughs> Ze zeggen wel eens uh, bij zo'n programma van gelukkig hebben we de foto's nog, hè, weet je wel, bij een van de televisieprogramma's. Ja, ja, ja, ja goed, gelukkig moeten <laughs> we terugkijken hoe het was. <laughs> ja. Nou, het was, een, het was een hele leuke rit en je <coughs> ja. zult er straks meer over horen. Goed, dat uh, straks, maar eerst uh, tijd voor een stukje MUZIEK Pensionado uh, Hoor ik hier in mijn oren fluisteren. Het was overigens uh, de cranberries waren dat. <coughs> tien minuten over tien. Uh, ja, want uh, het was gisteren aardig weer. En jij uh, als pensionado dacht van... Kom, laat ik mijn lichtbed maar eens uh, uit uh, de kast halen. Nou, ik heb gisteren gedaan wat een goed pensionado doet. Die ligt in de zon. Die is je ook aan te zien Ja, ja dankjewel. Ja. <laughs> goed, uh, dat laat ja, ik niet gewoon, over gewoon, de... Hij ja, zei ook dat het mooi was. Die Ze zie je <laughs> waarschijnlijk ook in de tuin ja. gezeten. Ja, nou, nee? Nee? Uh, goedemorgen overigens. Uh, goedemorgen. Gloria Kauenberg hebben we nu al gevraagd. Dat heeft te maken met het aangekondigde onderwerp van Gerard Scholder. Hij zou een vrije dag hebben, maar ineens uh, hingen uh, de, ja, de, de, de, de mensen van de Amsterdamse waterleidingduinen aan de telefoon. En die zeiden van Gerard, je moet nu komen. Nou, Gerard op zijn fietsje en Gerard is dus weg. Ik Gerard loopt nu rond ergens in de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar dat uh, weerhoudt ons er niet van om het een en ander te gaan vertellen wat er, uh, wat er allemaal uh, te bleven is. Is. Nou, Het gaat over uh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Er wordt nog even links en rechts wat terechtgewezen. Zo. Een witte hond moet gaan zitten. Gloria, is het nu rustig daarachter? Ben ik blij, ben blij dat ik niet die witte hond ben in ieder geval. Dat, uh, dat is één wat zeker. Is maar, je, maar je weet nog niet wat ik met mannen doe. Dit is alleen de hond. Oei. Oh, ik loop maar weg. Ik wens uh, je, je... je zo direct veel succes met het interview. Maar goed. Ik zal je uitspraak van uh, net niet herhalen. Nee, vertel, vertel, uh, vertel even wat er, uh, wat er is. Het gaat over, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, uh, uh, een tentoonstelling in Kunst en Koffie op de Zeestraat. Ja, en ja, nee, maar we hebben nog die activiteiten van de, van de Amsterdamse waterlijnen in, of gaan we die nog... Nou nog... ja, ik, ik wacht even tot... Uh, uh, misschien vlucht hij nog naar binnen, en anders hebben we het hierna nog okay, even. Oké, okay, dat is goed. Ja? Dan gaan we dus nu verder. We gaan ja. nu over spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Spiegelzaal in Galerie Kunst en Koffie. Ja, ik heb um, vorig jaar ontmoet uh, in, uh, bij een route door de Bollen een kunstenaar die hele bijzondere spiegels maakt. hij um, het maakt bijvoorbeeld van een spiegel een zwembad. En dan vraag je je af, hoe zit dat? Maar als je naar die spiegel kijkt, dan is dat een rechthoekige spiegel. Waar allemaal mannetjes, driedimensionaal houten mannetjes omheen zitten. Op Toch spiegel. mannetjes. Uh, Ma mannetjes, ja, ja, ja, ja, ja die houden we erin op, nu. Hè. Ja, ja, ja. Erger nog, ik heb ook stierenvechtertjes. Ook Ja, heb ik ook nog te hangen. Maar te door, hangen hoor, ik nog niet? Nee, nee, nee. Nee, ik ben die rode doek, weet je wel. Oei. Dat kan me er iets bij voorstellen. Nou, kijk, goed, ga, door, ga door, vertel verder. Um, dus ik heb hem uh, in, in de bollenroute, achter in zijn huis heeft hij uh, hele grote landerijen. En daar uh, knutselt hij ook nog wat met houten blokjes. Hij werkt zelf in de gezondheidszorg. Dat is uh, Robert van Rossum. Ja. En die maakt gewoon hele gekke spiegels. Het zijn zware dingen, dus je moet ook wel een beetje weten waar je ze ophangt als je zoiets aan willen hebben. Het is drie dimensionaal, dus het is een spiegel waar bijvoorbeeld... Nou, ik denk 7 tot 10 centimeter hoge randen omheen zitten van allemaal kleine ornamentjes. Bijvoorbeeld van vliegers, eh, brandweerauto's met laddertjes en brandweermannetjes. Nou, altijd een thema. Maar ook tulpen. Eh, dat vond ik zo apart, want, nou ja, goed, je, ik kijk toch nog wel eens rond. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets heb gezien. Dus ik dacht, mm -hmm. nou, dat ga ik naar Zandvoort halen. Dat iemand zoiets doet. En um, gerelateerd aan het feit dat ik toch probeer mensen met een beperking te inspireren om leuke dingen te doen. Ja. Het is gewoon heel speels. Is, is dit iemand met een beperking? Nee, zeker niet. Okay. Zeker niet. Hij, uh, hij werkt in de, in de ja. gezondheidszorg als, uh, gewoon als medewerker. En ik heb, dat was heel grappig, ik deze bijvoorbeeld een spiegel met Engelse drop. En er is en daar een, spiegel... heb ik een streepje onder Precies. Engelse drop. Engelse drop. Ja. Dus echt dropjes die dan in, in hout, waar in hout gemaakt, gekleurd en noem maar op, hangen, zijn die rond die spiegel ge gezet. Net als de tompoezen. En ik had al een tijdje wat schilderijen te staan van uh, Dini uh, Driehuizen. Daar hebben we kennis meegemaakt. Niet de laatste kunstmarkt, maar de kunstmarkt ervoor. Toen heeft ze in Zandvoort hoge ogen gegooid. Want iedereen vond het vreselijk leuk wat ze deed. Ze woont ook in Zandvoort. Ze werkte uh, bij het Thomashuis. Uh, en toen dacht ik, God, toen ik. Ik had een stierenhoofd van haar. Toen dacht ik, God, die stierenvechters en dat stierenhoofd. En dan van die hele vrolijke beetje. Ja, een beetje kinderkamerschilderijen met glitter, glittertjes en dergelijke. En die deden het heel goed bij die spiegels, dus dat versterkte elkaar enorm. Dus dat hangt nu bij elkaar... En vorige week was ik op Radio Noord-Holland. En 18 mensen kwamen op basis daarvan kijken. En waren allemaal erg enthousiast. Nou goed, het atelier zit natuurlijk nog steeds achter mm -hmm. kunst en koffie. Dus er zijn ook wel steeds meer mensen die uh, graag eens komen knutselen. Die daar zelf misschien geen ruimte voor hebben. Die wat begeleiding willen hebben bij dit of dat. En die dan een werkruimte hebben. Hou je dat uh, uh, mensen die langskomen en die willen graag knutselen? Hou je dat open? Hoe doe je dat? Geef je daar ja. rugbaarheid aan? Ja, daar probeer ik weer rugbaarheid en jullie weten, of Een aantal mensen uit mijn omgeving weten dat ik heel ziek ben. Dus ik probeer mm -hmm. nu met anderen ook die galerie weer wat meer vorm te geven. We hebben eerst in, intens opgeknapt ja. aan het pand. En nu komen... Vorige week zondag had ik ook hulp. En uh, nou goed, straks gaan de deuren weer open. En dan gaan we ook weer buiten zitten. Bij een beetje mooi weer zit je ook buiten te werken. Dus dan valt het op en dan kunnen mensen aanschuiven. Dus, dus de verbouwing is over? Nog niet, nog niet helemaal. Nee, wel, nog niet. Nee, er moet nog iets met de tuin. Okay. En, uh, nee, goed. Nog steeds, de gemeente is nog steeds niet opgelost. Dus uh, lange adem. Lange nou, adem, ja. lange zag adem. Ik, nou zag ik van de week uh, dat daar zo'n hijskraan uh, stond uh, bij ja, jou. Fantastisch, in de hè? Ja. Ja, Gisteren. Ja, dat was echt jongensspeelgoed. Ja? Ik heb het ook tegen die het chauffeur weer gezet. Het over de mannen weer, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Die, die, die, wat heeft die kraan gedaan? Ik heb ja. namelijk gevraagd. Die heeft een nieuwe uh -huh. staakerven ja. achter het station gezet, waar dus die sta staan aan de verlengde Haltestraat. Mm -hmm. En die kraan kon dus 52 meter uitschuiven. Want hij moest 52 meter weg van de straat. En heeft dus met een gigantische caravan in zijn, in zijn ja. Kielzocht, is die daar dus 52 meter achter. Nou, Azië en ja. achter al die panden ja, langs ja. Om, die, om dat ding... Dat, ja, het was heel spectaculair. Ja. Oh, ik heb hem gezien. Ja, dus ja. Het, was, ja. Dus ja. het was niet bij jou in de Nee, maar ach wie weet. Ja, ja, nou, <laughs> dus, da daardoor werd ik een beetje ge getriggerd. Oor, getriggerd eerlijk gezegd. Van, is daar nou wat aan de hand? Omdat ja. je dus begon over de... Had ja. het daarmee te maken? Dus ja. dat was ja. De, ja. de vraag eigenlijk. Nee hoor, dus het is, uh, het is zo dat we uh, weer gewoon regelmatig open gaan. Het is de bedoeling, ik hoop... En als mensen het horen die daaraan zouden meewerken... zijn ze van harte welkom... Uh, Waar ik namelijk ook weet waar behoefte aan is, is aan ondersteuning van mensen die uh, zorgcontracten en dergelijke moeten afsluiten. Dus ik hoop eigenlijk dat er iemand is die door de week daar dat soort adviesfuncties wil hebben. En dat we in het weekend echt de nadruk leggen op de galerie en door de week ook nog wat ondersteunende diensten kunnen aanbieden. Even nog over, want je, maakte de, je zei het al over dat uh, gemeenteverhaal, want daar... Uh, je nog... Nee, nee, het wil, het wil niet vlotten. Het wil niet vlotten. Wat was ook alweer het uh, pijnpunt uh, daarin? Nou, het pijnpunt is gewoon die verkrijgende verjaring, dat stukje grond aan het station. Ja. En uh, ja, nee, goed, het is nog steeds niet afgewikkeld. Er wordt gecorrespondeerd. En, uh, en, en wie, wie, zijn, wie zijn de betrokken partijen daarin? Kunst en Koffie ondergetekende en de gemeente. Verder niemand hmm. meer, denk ik, want wow. de oude halt heeft inmiddels mooi mogen bouwen. Ja. Dus die heeft nu gekregen wat hij zou willen. En, dus dat is klaar. Maar nee, het is. Um, ja, ik weet het niet. Het, um, het loopt. Het loopt, het loopt of het loopt niet. Het heeft een beetje vierkante wieltjes. Ja, Oké. Okay. Ik, uh, ik zit even om te kijken naar iedereen die ja, hier... Ja, iedereen, taartjes iedereen gaat krijgt uh, gebak of wat dan ook. En, en de, wij de toren worden overgeslagen. Wat is dit voor, uh, voor onzin? Goed. Goed. We gaan dit, we gaan dit... dit gaan we nee, gewoon nou. gelijk rechtstreeks tijdens de uitzending van rechtzetten. Nee, dus we gaan weer even terug, naar, terug naar het naar verhaal... De, waar, waar het om begonnen is. Ja, uh, de, de, de, de, de spiegelzaal, de de spiegelzaal en, en de rest van de kunst. Er zijn ook schilderijen, zie ik, van Geralde Huisman. Nee, er is keramiek van Geralde Huisman. Dat is een Hailemse mevrouw... ...die um, hele mooie keramiek maakt, uh, gezichtjes, schalen. Ze is net bevallen en uh, ik wacht nog op wat nieuw werk van haar. Verder hangen er uh, schilderijen van Loes de Haan. Loes de Haan is ja. een uh, kunstenares, woonde vroeger in Hilversum... ...woont nu in, is inmiddels vertrokken naar Duitsland. Oh. Ik heb uh, een aantal hele leuke posters ingekocht voor de verkoop... ...en dat zijn katten in de reclame... Posters met katten, nou ja. Felix. Nee, geen Felix. Echt ook politieke posters. Nee. En daar dus die, die katten in. Het is, is gewoon leuk voor kattenliefhebbers. Verder, uh, nee, goed. We filter dus. We werken met rubber, met vloeibaar rubber. We schrijven met papierpulp. Nou, allemaal. Ja, dus... Er is genoeg te doen in precies, uh, kunst precies, en koffie. Precies. Um, wanneer mogen mensen bij jou langskomen? Gewoon als je open bent? Ja, punt 1 als ik open, natuurlijk. In ieder geval uh, zondagsmiddags altijd tussen 2 en 5. Nou, als ik er ben, gaat de deur gewoon uh -huh. open. Uh, er mag aangebeld worden. Er mag telefonisch een afspraak gemaakt worden. Er zijn ook mensen die s'avonds komen om nog eens met een partner te kijken naar iets wat ze misschien zouden willen kopen. En dan is het leuk als je in alle afspraak. rust... Precies. Okay. En mensen die uh, wat willen doen? Nou, ja, die kunnen net zo goed bellen. Op zondag ben ik altijd aan het werk. Vaak ook op zaterdag. En mensen kunnen dus zeggen van nou, we komen. wat, wat vaker gebeurt is dat mensen bijvoorbeeld met vier of vijf uh, mensen komen om iets leuks te doen een hele dag. Okay. Nou, dat lukt. Ja. Ze kunnen ook gewoon aanschuiven, bijvoorbeeld als je hebt leren filteren of een beetje op weg bent geholpen, dat je weet hoe het proces werkt, dat ze zeggen, goh, fijn, ik heb niet een ruimte waar ik kan kliederen met water. En uh, dan ligt niet al het materiaal voor handen. Dus ik kom bij jou, ik uh, betaal uh, een bepaald bedrag uh, voor het atel, gebruik van het atelier, en ik kies mijn materiaal, dat koop ik in wat er ligt. En dan kan ik gewoon knutselend heen. En als iemand vastloopt, en ik denk van, oh, hoe zal ik nou? Dan is er toch altijd iemand in de buurt die roept van... Uh... een zetje geven. Ja, we hebben met de week van de zee vorig jaar hebben we met de school hebben we met uh, 18 kindertjes visjes gefilmd. Mm -hmm. En we hadden een zwembadje gemaakt waar dan veel visjes uitgehengeld konden worden. Gewoon om te laten zien wat je er allemaal mee kunt doen. Het alle oude hengelspel. Precies. Ja, dat heb ik ook nog. Het alle ja. oude hengelspel. Met magneetjes heb ik het nog. Goed. Ja, dat zit. Het. het. Gaat ook ja, met ja, magneetjes. Leuk, ja. Want we hebben aan die visjes magneetjes ja. en aan de hengeltjes ook. Ja, hartstikke leuk. Ja. Gloria, bedankt voor je komst. Bedankt vraag voor de dan. uitleg. Uh, okay. Ik vraag me wel af hoe lang die tompoessen goed blijven. Heel lang. Tot de, houtwurm, <laughs> tot de houtwurm ze opgegeten heeft. Ik vond het heel grappig om te lezen dat er Engelse drop en tompoessen bij, uh, ja. <laughs> bij ja. ze zaten. Ja. Vandaar de vraag houdbaarheid. Houdbaarheid. Houdbaarheid. Iedereen kan rustig komen kijken bij jou tussen 2 en 5. Uh, op, op, zondag. Op, zondag. op zondag. Op zondag. En voor de rest op afspraak. Ja. En het telefoonnummer is... 5714816. Heel goed. Dank u wel. En mocht ik mocht ik ja. de telefoon niet opnemen? Spreek in, bel ik terug. Helemaal goed. Dank wel. Jullie ook hartelijk dank. jawel En dat was Enigma met uh, Sandra, die daar ook nog op te horen was. Dat dus 1-0 uh, voor Jaap. Het was het uh, vri vriendinnetje van Michael Kreeto, de creatie uh, van Enigma. Dus zo doen Maar het is geen muziekprogramma, heb ik. Uh, dan zit er altijd weer iemand ergens aan het antwoord. Nee, het is geen muziekprogramma. Het is nee, maar daarom moet je wel uh, uh, vertellen ja. wie, daar, uh, wie dat was. Ja, ik geef er vraag uitleg bij omdat de jagende boswachter aan het jagen is in het bos. Op Herten. Misschien? Op Herten waarschijnlijk, want hij moest met spoed terugkomen. Dan lees ik even de uh, activiteiten voor. Nee, van... er mag niet gejaagd worden op Herten in de Amsterdamse waterlijnduinen. Nou ja, terugzetten dan. Ja. <laughs> dus dat, dat mag niet. Naar de de activiteiten van de Amsterdamse waterlijnduinen in de komende tijd. Zondag ja. 16 mei, dat is gelijk uh, morgen. Wandeling met de natuurgids om 1 uur vanaf de Oranjekom. Ja. Vrijdag 21, een fietsexcursie, kosten 5 euro, want de fiets moet gehuurd worden. Ook om 1 uur vanaf de Oranje Kom, Dat is een hele leuke excursie, ik heb hem zelf een keer gedaan. Je komt op stukjes waar je niet mag komen en dan zie je hele mooie waterwindgebieden. Nee, Woensdag 2 juni, bunkerexcursie voor kinderen, van 8 tot 12 om uh, 2 uur middags. En dit gebeurt bij de Zandvoortslaan, Kosten 3 euro. Ja, en dan hebben we... Grote vraagtekens. Op, ja, maar dan op woensdag 23 juni is er een, uh, van, voor mensen die niet van voetballen houden, een natuurvoetbal 22-0. Waar dat nou voor staat, weet ik ook niet. Maar het uh, begint om 8 uur in ieder geval. En dan uh, kunnen mensen gewoon fijn de Amsterdamse waterleiding Duin in. En dan worden ze ook, nou misschien met een bal of, of iets dergelijks. <laughs> maar ik denk, ik denk dat er, dat er uh, niets of nauwelijks van wedstrijden wordt, uh, wordt gehoord. Want ja, je loopt in Duin en je hoort niks. Dus dan, uh, dat is ook, dat is ook dus de, de bedoeling dat je in de natuur niks hoort. Dat, dat, Goed, dat gebied gebeurt om 8 uur avonds. Ja, en dan uh, omdat onze vriend Gerard Scholte dus niet. Uh, dan kwam iemand anders gewoon binnenwandelen, en die zei: Van nou, ik heb nog wel wat te melden. En dat is uh, Hans Verbeek van uh, de Tuinersvereniging in Zandvoort. Ja, Volkstuinersvereniging Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want vandaag is het ook uh, bijzonder ja, uh, voor ja. jullie dan? Wij hebben vandaag uh, onze open dag. Ja. Maar daar zitten activiteiten bij. We ja? hebben naast open dag plantjesruildag. Dus plantjesruildag? Voor elke tuinder of mensen uit de omgeving die planten uh, over hebben of die willen ruilen met een ander. Kunnen ze naar de volkstuinvereniging komen. En tussen 10 en 12 uur is er plantjesruildag. Ja. Daarnaast is Dat is er... nu. Dat gaan we met. Dat is nu. Ja. Nee, nee, nee, nee. Er zijn zoveel plantjes, daar ja. blijft genoeg over. Ja. En dan is er ook nog... Uh, een, een speurtocht voor de kinderen. Ja. En naast de speurtocht voor de kinderen is er een, ik zou haar zeggen, een flooienmarkt. Een, een, ja. een rommelmarkt die ja. door tuinders georganiseerd wordt. En die is niet bedoeld voor de tuinvereniging zelf. Want wij zijn een van de weinige verenigingen in Zandvoort die hun broek zelf kunnen ophouden zonder dat we steun krijgen van de gemeente. Ja. Dus we kunnen dat rustig zo doen. En daarnaast zeg ik van... De, voor iedereen die ook maar een klein beetje gevoel heeft voor, voor schoonheid. Want denk om de maand mei is de groeimaand. Hè? Ja, is dat ook een gevaarlijke maand voor planten? Want dat heb ja. ik me ook uh, van de ja, week je moet vertellen. Van, je moet opletten met uh, de mei maand ja. om plantjes buiten te zetten voor de vijftiende dat is ook een traditie voor de vijftiende dat zijn de ijsheiligen, de ijsheiligen. ja is hier is er is altijd wel iemand die het ja, weet eh, marine man moet dat gewoon weten dus ja, eh. maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat we na de vijftiende gevrijwaard zijn van, van, van allerlei vormen van nachtvorst of nee, kou want je hoort uh, de afgelopen week nog steeds over nachtvorst praten. ja zeker, zeker. En is dat net zo gevaarlijk voor, uh, voor de plantjes nou zo, ja, er dan? zijn heel veel planten die het makkelijk kunnen verdragen mm. maar bijvoorbeeld de, de nachtschadeachtige zoals bijvoorbeeld de aardappelen ja, als die nu boven de grond staan ja. Ja. En dan komt vorst op, dan is het voorbij. En dat geldt ook zo'n beetje voor uh, mensen die volop fruitbomen hebben die in de bloesem staan. Dan moet het echt goed gezet zijn nu de bloesem, anders vriest die dood en dan krijg je er ja, geen ontwikkeling meer in. Daar ja. nou zijn we uh, aan de kust uh, redelijk gevrijwaard van nachtvorst denk ik de afgelopen uh, ja. periode. In het binnenland is het nog steeds gebeurd. Ja. Daar waar de meeste bloesembomen staan overigens. Ja. Maar ik kan me herinneren van een aantal jaren terug, hebben we het zelfs in juni gehad, ja. op sommige plaatsen, en het is dan zo wonderlijk als je ons grote complex neemt, het zijn 104 tuinen nee. van 250 vierkante meter, dus is het is een mm. hele oppervlakte, dat er op sommige plaatsen gewoon een hele streep was waar het afgevroren was en de buurman daarnaast die stond te kijken, want bij mij helemaal niets. Mm. Maar raar. los van deze perikelen uh, ja. nodig ik natuurlijk alle mensen uit om te komen kijken. Ja. Ik heb in, de, in, de, in het voorgesprekje al even gezegd: het is voor sommige mensen nog zo moeilijk om dat te vinden. De Volkstuindersvereniging. Ja. Van, want die mooie anekdote had hij al, hè? Want het ja, was op een gegeven ja. moment. Uh, van, de burgemeester die zou moeten komen. We hadden enorm ja. veel wateroverlast hè, dat is voorbij, godzijdank. En door die wateroverlast. Oh. ...hebben we mensen uitgenodigd natuurlijk om er ook eens te komen kijken. En een van de eerste was natuurlijk de burgemeester. Ja, hoe heeft hij het gevonden? Tenminste, uh, lang zoeken. Lang, lang zoeken dus. Water, want hij veronderstelde dat hij bij een jachthaven terecht kwam. Ik zei, meneer van der Heiden <laughs> echt niet. Het is worstel en kom boven hier, dat wel. Maar het is hier echt... Zijn hij, hij, hij heeft het via zijn tom-tom moeten opzoeken, want hij wist het ook niet. Maar dat, dat geldt voor heel veel mensen. En ik vind het gewoon jammer, want ik wil... Tenminste, als ik dan zeg ik, dan, dan praat ik natuurlijk voor de vereniging. Wij als vereniging willen ons ook profileren naar andere toer van luisterers. Het is ook een plaats waar iedereen mag komen om te wandelen. En we hebben wel een artikel 461 op de deur hangen. Maar wij zeggen altijd, dat is alleen voor als er problemen zijn. Iedereen is welkom om naar die tuin te komen om te genieten van momenten van rust. Stel dat je dus uh, rust voelde. Ja. En ook de groensoorten. Want als je nu in de maand mei naar de, de aantal soorten groen gaat kijken, de varianten. Nou mensen, dat is ik heb echt het... ongekend. Ik, ik heb is het ongekend. Ik heb het gemerkt. Uh, op hemelvaartsdag uh, was ik ergens uh, op de Veluwe. Douwtrapper. Nou, dat nog net niet. Het was half één <laughs> uh, smiddags. Dat is voor dat jou <laughs> Nee, nee, meneer Zonderveld. Dat was het zeker niet. En uh, ik loop daar, uh, zeg maar, samen met iemand door het bos. Maar je ziet gewoon verschillende soorten, soorten kleuren aan, aan, uh, aan blad. Eigenlijk. Het, dat is eigenlijk vergelijkbaar wat, wat er bij jullie natuurlijk ja, ook... absoluut. Doet. En kijk, er zit in, in de maand mei en juni... De, de Groen beste... dan, hè? heb ik het al. Ja, er ja. zit de meeste groeikracht ook in. Dus je ziet heel veel dingen. Dat als je over veertien dagen terugkomt, dat je denkt, dat ziet er heel anders uit. Daarnaast hebben we... ...van de gemeente, van mevrouw, via mevrouw Prins, want dat is echt voor ons een vrouw geweest... ...waar we eindelijk eens een keer normaal mee konden praten. Want heel veel mensen binnen de gemeente die praten met je, die zitten je aan te kijken... ...die geven je een hand en die hieven een glas en alles bleef zoals het was. Ja. Maar zij heeft voor gezorgd dat we dus een prachtige upgrading van het terrein kregen... Want wij huren het van de gemeente. Hè? De gemeente is onze huisbaas. En af en toe zeggen wij natuurlijk tegen zo'n huisbaas. Hallo, je moet onderhoud plegen. En onderhoud plegen. Als het woord geld valt. En je zegt het tegen iemand van de gemeente. Dan beginnen ze meteen al te roepen. Al die luiken dicht, van het of de luiken dicht. Of ze bellen de brandweer. Maar je wordt niet voor vol aan gezien. Want ze zeggen meneer u staat niet op de begroting. En dan zeg ik wel eens, nou weet u wat, zet u het ons al dit jaar alvast op. En dan spaart u het op, zodat we over vijf jaar geld hebben om allerlei dingen te realiseren. En dan zeggen ze, nee, ze weten het niet. Wij geven alles uit. En u wacht maar af. Maar zij heeft ervoor gezorgd. Mooie bomen, mooie struiken, alles geüpgradet. Dus alles wat oud en lelijk was, is weggegaan. En we hebben er een schitterend complex weer voor terug. Hm. En ik, ik, ik maak ook altijd bij de mensen reclame in de zin van, denk om, al die prachtige kookboeken die je tegenkomt. Van eet je slank en doe je dit en ga van stress dat doen. Ik zeg altijd, ga maar eens tuinieren. Ja, en dat... Het meest gezonde eten kun je daar krijgen. Je raakt er alles kwijt wat je aan stress in je lijf hebt. Het is altijd in beweging zijn, dus je wordt er ook slank van. En je gaat nog gezonder naar huis dan dat je ooit geweest bent. Ja, dat is, dat is een heel mooi... En probleem. wij brengen onze kinderen van de, van de Beatrix school ook naar onze tuin. En die staan in verbazing dat het echt niet bij de supermarkt groeit. Ja. Dat wisten ze niet. Ik, ik zit maar. Nee. Aan, de, aan de vereniging zit ik dan te denken, zijn dat allemaal uh, toch wat, uh, om in mensen termen te noemen, pensionado's nee, die daar dan nee, op een gegeven moment nee, de helft, komen daar ook nog mensen ju, ja, van je je mijn leeftijd? Een, je, ja, ja, van mijn leeftijd ook, 36. Ja. Je komt fijn. Veel mensen <laughs> tegen. Het is goed, dat geen televisie is. Ja. Nee, ga, ga nee, nee, nee. door meneer van Beek. Ja, ga, ga door. Dat is zo'n aardige man te ja, zijn. Ja, je. Ja. Ja, nou, tot op zekere hoogte hoor. Maar goed, maar vertel. Ik heb een vriend genoemd, sorry. <laughs> maar vertel. Maar er zijn ook veel jonge gezinnen die komen, want ja. er is een beetje een verschuiving naar het tuinieren, zoals met het vroeger deed, uit noodzaak. ja. Diepvrieses volstoppen. En nu zie je dat er veel meer recreatie ontstaat. Dus er komen gezinnen die planten ja, allerlei toestanden. waarvan je denkt, ja, dat kan op een speeltuin ook. Maar dat vinden ze fijn om met vader en moeder. onder het oog van vader en moeder. Uh -huh. daar op de tuin te doen. Ja. Dus er er is een verschuiving, ja. maar we hangen er nog steeds erg aan dat het ook een uitstraling is van mensen die met een hobby bezig zijn. Groenten kweken en fruit kweken, vooral klein fruit. Hè, dus bessen en aardbeien, en dat is uh, schitterend om te zien natuurlijk. Ja. En het, het leuke is dus als we die kinderen uitnodigen en we laten ze dus in de grond voeten naar aardappelen. En je ziet de verbazing in hun ogen dat een aardappel niet aan een boom hangt, maar in de grond groeit. Nou daar heb, je, daar, daar heb je geen woorden voor. Dat is echt super. super. Ja, en, een, uh, en melk komt uit de pak in plaats van uit de koe. Dus Dat het zijn is dingen het, die, uh, die je de, nog kwijt moet aan De, de vervreemding he? die ontstaat. Ja. Door, ja, met allerlei uh, respect natuurlijk voor de ontwikkelingen. Maar er ontstaat ook een stuk vervreemding van de natuur. Die brengen wij terug. Wij leren de mensen gewoon van. Kijk en mijn kleinzoon die zit nu achter me. Die schrikt. Die heeft nog nooit iets gedaan op de tuin is dus alleen maar spelen. En twee maanden geleden zei die opa mag ik ook een stukje grond, ik vind het leuk om te doen. Hij heeft het nou zo vaak gezien, hij ervaart ook een klein beetje mee wat dat is. En nou heeft hij een eigen stukje tuin bij die dagelijks, of dagelijks als je bij mij is, mee bezig is. Maar toch, en dat je, moet het ook worden, dat, he? moet het worden, ja, want dat je, je ziet het overdraagt. Veel kinderen die dat, die dat niet bijgebracht krijgen, want het is natuurlijk veel makkelijker uh, om, om uh, computerspelletjes te gaan doen. Ja. Aan de andere kant is het denk ik ook zo maatschappelijk, het is moeilijk om een weg naar een tuintje te vinden. Ja. Toch? Ja, we hebben Dan heb ik bij jullie wel gezien dat als het tuintje verwaarloosd wordt, dat iemand eruit geknikkerd wordt. Ja, hij wordt gewaarschuwd. Ja, ja, ja. En daarna gaat hij eruit, toch? Nou, weet je, het grote probleem is. Uh, ik zeg wel eens heel spottend tegen mijn collega's. Als je straks op een voetbalveld komt... en de scheidsrechter trekt een kaart... dan is het eerste wat die speler zegt... ik ga naar mijn advocaat. Hmm. En dat maken wij nou ook mee. Op het moment dat je mensen aanspreekt op verantwoordelijkheden... dat je zegt, luister, als in uw contract staat... u moet uw tuin onderhouden... en je probeert ze erop te wijzen... en na heel veel malen lukt het je nog steeds niet... om dat in gang te brengen... dan gaan ze naar een advocaat toe... En dan zit je met enorme publiciteitsschade. Ja, ja. Want dat wil ik helemaal nee, dat niet. dat natuurlijk. wil je helemaal niet. Je mensen moeten gewoon leren accepteren. Je kan niet in een tuin gaan zitten en zeggen, ik pak een stoel. Ik neem een hele koel glas. En het gebeurt allemaal vanzelf. Ja, een aantal dingen gaan vanzelf. Ja, het overwoekert vanzelf. Het overwoekert vanzelf. En die tuin wordt steeds kleiner, maar ja. er komt steeds meer overwoekering bij. En op een gegeven moment zitten ze nog alleen in een stoel met allemaal onkruid. En dan zeggen ze, ja, ik ben aan het biologisch tuinieren. Nou... Echt niet. Staat dat in, in het huishoudelijk reglement of in de statuten dat je je tuin dient te onderhouden? Ja, zo ja, ja. en dat ja, moet ja. voor 1 mei schoon opgeleverd worden. Okay. Nou moet ik erbij zeggen, het zijn maar incidenten. Want ja, als, je ja, je loopt, als je over het complex loopt, dan lig je je, je je mond erbij af. Dan denk je, jee, wat ziet er allemaal gelikt uit? Nou, dat betekent wel een enorme investering. En we zijn niet enkel een vereniging voor tuinders. Want de hele zomer en winter door zijn er allerlei sociale activiteiten waar ik van zeg, dat vind je nergens in Zandvoort. Nee, het is, ik heb familie in de tuin en het is ook een vereniging. Er wordt boel, het kripphuis ja. ziet er heel netjes uit. Ja. Dus het is echt een vereniging. Hoeveel ja. leden heeft deze vereniging? Wij hebben 160 leden. 160. En er zijn 104 tuinen. De andere dat zijn of recreatieleden die gewoon zeggen, ik kom hier voor de gezelligheid. Ja. Of het zijn mensen die zeggen, ja ik sta op de wachtlijst. Ja. Want dat duurt ook een aantal jaren. Dat je dat moet er hard. toch altijd van uitgaan. Gaan, dat we maximaal per jaar twee tot drie tuinen door natuurlijk verloop, laat ik het zo noemen, kwijtraken. En dan kunnen de mensen opnieuw... Daar... Gaat het over van familie naar familie? Nee, of dat wordt die nee. vrijgegeven naar hij Je moet, moet inschrijven. En, en aan de hand van het aantal jaren wat je ingeschreven staat, sta je boven aan de lijst of onder aan de ja. lijst. En de eerste mag kiezen? En de eerste mag kiezen. Zo makkelijk nou is nou het. Nou hebben we uh, een aantal, ruim tien minuten gesproken over... De volksstaan maar ja. we hebben nog niet één keer het woord duimpieperspad genoemd. Nee, dat is het probleem. Uh, heel veel mensen kennen het pad niet. Die denken duimpieperspad, duimpieperspad. En dan gaat het... Maar als je richting de Manege gaat, of ja, dan kennen, we de... kennen we dierenhuis? Kennen we dierenhuis of Geesonplein. En daarvoor nog het manege dan rechtsaf. En dan voor de manege rechtsaf. Je ziet het eigenlijk, er de staat muur. een hele grauwe bunker met een muur eromheen. Ja, ja, ja. En daarachter liggen we in de diepte. Ja. ja, en dat heeft aan de ene kant het voordeel dat je dus beschermd bent door de westenwinden door de ja. maar de andere kant, ja, onttrekt het je ook aan de, het zichtveld van de mensen en als de mensen door zouden rijden ze gaan over het fietspad in de duinen ja, dan kom je er langs en zeg je ineens hé, hey, wat is dat nou? Ja. Had ik het nooit eerder gezien ja. omdat die muur ons een beetje aan het ogen... en die muur is een soort nationaal monument aan het worden ja. daar, daar mag niemand aan kom kijken naar aankomen. Dus, dus eigenlijk, je fietst helemaal tegen de Keesomstraat aan, ja. linksaf, ja. rechtsaf bij de manege en dan ja. fiets je zo naar binnen toe. Ja, je ziet het aan de vlaggen. Ja. Duidelijk. Hey. Ik dank u voor de komst. Heel graag gedaan, mensen. Ik wens jullie een fijne ochtend toe. Dankjewel. Bedankt. Nou, dat was hem. Dus Color Me Bad was dat. Met All For Love was dat. Um, ik zie ineens. Ik ga erbij staan. Je gaat erbij staan. En Wat gaat er gebeuren allemaal? Uh, ga jij iets openen of iets dergelijks? Of? Goed, nou dan. Uh, ik, ik, ik, er gebeurt van alles hier uh, ineens uh, achter mij. Maar ik ga toch gewoon verder. De tent wordt zo wat afgebroken. Maar ik ga. Maar ik ga uh, ja. Of wel afgeleid allemaal. Maar goed, I, uh, IVN Zuid-Kennemerland is aan tafel gescho uh, geschoven en dat is Siska Klarenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, let u maar niet op het decor hoor, Dat het, het gaat gebruikelijk zo. het uh, ziet er heel gezellig uit. Ja, het is hier <laughs> een levende voorstelling. Levende voorstelling? Ja. Nou, het zou wel een heel mooie levende voorstelling zijn op het strand denk ik, uh, ja. zoiets. Hè? Ja, want ja. we gaan het natuurlijk hebben over de week van de Zee. Daar weet jij natuurlijk ook een hele hoop van. Ja, ik uh, doe nog samen met jullie de coördinatie. Ja. En elk jaar word ik gebeld door Siska van, doen jullie nog wat? Oh, is het zo? Uh... Ja. ja, dat gaat uh, op die manier. Dus schuif lekker naar voren toe. Siska uh, ja. belt dan op en dan zegt ze, mag ik nog komen bij het Juttersmuseum? En daar begint het verhaal toch? Ja daar begint het verhaal ja. ja wat wat, wat uh, brengen jullie dan in? Uh, wij zijn van het IVN en ja. ik, ik werk voor de kindergroep ki uh, IVN. Ja. En uh, wij hebben dus een, uh, een activiteit ja. op het strand voor ja. kinderen. Uh -huh. Dus dat kinderen gegitst worden. Dat ze alles te horen krijgen over het strandleven en, en hoe de zee in elkaar zit. En over de meeuwen en zo. En, uh, en we hebben een grote uh, stand. En die komt dus naast het Juttersmuseum te staan. En uh, we waaien soms wel eens weg, hè? Ja, Vorig jaar moesten we echt met z'n allen aan die, aan die uh, tenten hangen, want anders waren we uh, weggewaaid. De, de partytent die stond uh, zwaar onder druk van de wind en ging erbij. Ah, ja, ja, ja. Maar toch, ondanks dat het zo waaide, waren er heel veel uh, kinderen die aan de activiteiten meededen. Ja, ja, klopt. Dus het blijkt, het blijkt toch een trek Ja, het trekt enorm, ja. Het is leerzaam, uh, het verhaal van de mail. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Het verhaal van de meeuw wordt dit jaar niet meer apart oh, gedaan. Apart nee, we gaan gewoon met de gidsen mee. En uh, dat wordt dus bij het hele strand gebeuren, dus uh, verweven. Ja, voorheen deed ik het alleen het, het verhaal van de meeuw en dan zat ik dus op het strand met een groepje kinderen en dus wat ouders die er ook bij zaten en dan vertelde ik dus over meeuwen. en dan vertelde ik hoe oud ze werden want ze worden heel oud hè hoe oud meeuw wordt oud Je, ja. een, kan wel 43 jaar oud worden zo. ja dat is enorm nou dat is nog wel voor een vogel ja hè? Ja, ja. ja een papegaai wordt natuurlijk ook heel oud hè die dat weten 100 of we sowieso toch Nee, 80. 80 ja. Ja. ja. Maar ja, dat verhaal, dat, omdat het uh, toch vaak te koud is om zo stil op het strand te zitten, hebben we gezegd, laten we dat nou verweven gewoon met het gidsen. De kinderen gaan in groepjes van vijf, uh, zes met de gids weg? Nee, meer hoor. Tien, meer. Tot tien kinderen. Oké, okay. en wat gaat de gids doen? De gids, uh, we gaan lopen langs uh, de vloedlijn. En dan gaan we zoeken naar, naar schelpjes. En die kinderen moeten zelf zoeken. En dan krijgen ze, als ze een schelpje gevonden hebben, bijvoorbeeld uh, het scheermes, dan krijgen ze het verhaal erbij. Hè, hoe hoe zo'n scheermes uh, leeft, hoe hij uh, zijn eten. Uh, binnen krijgt en hoe die in, in het zand staat en dus bij de, bij de stent hebben we dus ook levende schelpdieren ja. dus dan zie je de kokkel zie je levend, je ziet de, de, de, de het scheermes zie je levend, ja. dus dan zien ze die, die beesten, want die worden dus normaal gegeten dat weten die kinderen ook helemaal niet het is een detail. Dan ben terug het. op het verhaal van, uh, van de meneer van de Tuinersvereniging. Oh ja? Ja, want uh, die kinderen weten ook niet dat aardappels uit de grond komen, maar uit een plastic zak. Ja. En vis haal je bij de visboer. Klopt. En nu blijkt dat vis uh, uit de zee komt. Ja. Dus zie je die kinderen daar echt. Uh, Denk van hé, hey, hoe is dat nou, zo'n levende vis? Nee, ik denk dat ze dat, dat, ze dat wel weten. Ja? Ik denk dat het grote verschil is met, een, met de aardappelen en zo, dat zien ze niet. Maar dat vissen, dat zien ze nog wel want ja. ze zien ze ja. Al die potters en zo. Maar die scheermes, dat, dat. Nee, ik, dat, dat, dat, dat weten niet. Zijn van, dat, dat leken mij gewoon. Schelpen. Dingetjes, schelpen, meer. Was het, was het niet, maar. Dat dus, er zit gewoon iets in wat, wat leefbaar is. Ja, maar ga je naar de visafslag, ja? dan kan je daar ze gewoon kopen, hè? In bosjes. Scheermessen. Ja, scheermessen. Met het beestje er dus nog in. Ja. En daar kan je een heerlijk gerecht van maken. Dat is niet te geloven. Daar gaat een wereld voor jou, ja, open. Daar gaat ja? er voor mij een wereld op. Dat ja. heb ik nog nooit uh, meegemaakt. Ja, zo ook die wulken, die mooie grote blauwe schelpen, weet ja, je ja, wel? Ja, ja. Die, die, die wulken, die kan je dus ook eten. Ja. Nou ja, ja. Uh, ja. de mossel, weet je. Ja, dat, van die, van die wulken, dat, dat weet ik, dat, dat, dat, dat klopt wel. En van de kokkel weet je ook. Ja. Over de wadden, kokkelvissen. Ja. Wadden, ja, nou, zo... schijn maar uit. <laughs> dat wordt een ik, uh, wordt je eerste klant uh, volgende week, heb ik begrepen. Want ik wil oh, wel ja, uh, toch wel eens even Maar dat, ja. daar gaat het ook een beetje om. Hè. Het, is, uh, het is mooi, het is leuk, maar het is ook educatief: kinderen leren uh, wat je nou uh, vist, ja. hoe je vist, want het gaat ook over korvissen. Ja, we gaan één keer koren om, om 12 uur, want de tijd is dus helemaal fout. En als het stormt, kan het dus ook ja, dat niet. Kan hè. Het niet. Want dan vang je helemaal niks, alleen maar troep. Hm. En als je dus aan het koren bent, dan krijg je dus van die hele kleine platvisjes er ook in. En krabbetjes. Je krijgt echt en een garnaaltje heb je soms. Het is heel is, erg leuk. Voor degenen die het niet weten, wat is korvissen? Dat is een sleepnet. Daar gaat één man, dus van onze groep, gaat de zee in. En die, die legt het net in de zee. En er is een lang touw aan. En die kinderen lopen dus op, gewoon langs de vloedlijn op het droge zand. Mm -hmm. En die trekken dat net door het water. En dan op een gegeven moment denken van nou, hebben we hebben lang genoeg getrokken. Dan gaan we kijken, dan leggen we het dus op het strand. En dan gaan we kijken wat erin zit. Dan hebben we bakken met water, zodat zo'n zo visje gaat dicht, dus niet uh, droog te spartelen. Dus dat ze heel goed kunnen zien wat, wat erin zit. Hmm. En zo vangen ook kwalletjes. En soms zeesterretjes. Het is echt magnifiek hoor. Ja. ja. ja. Maar het, het tij moet dus wel heel gunstig zijn. En dit jaar is het tij dus heel slecht. Dus ja. doen we het maar één keer, zo, zo snel mogelijk. Ja. En dan wordt de vangst bekeken. De, ja. Ik heb ook nog een uh, vraag over 6000 jaar oud veen op het strand. Wat zei? Ik zei, mijn informatie zat. wat doet 6000 jaar oud veen op het strand? Ja, dat spoelt aan. Dat... Is dat zo oud? Hoe overleefde? Ja, hoe hoe overleeft overleefd is het natuurlijk dat maar hoe blijft het zo lang bestaan? Nou, dat is, dat is uh, ondergestoven door het zand en op een gegeven moment komt dat weer vrij... En dan met ruw weer, dan komt dat gewoon op de kust. En dan zie je ook heel mooi die boormosselen die de gaten erin geboord hebben. Dan zie je echt zo'n zo hard stuk veen met van die gaten erin. Dat zijn die boormosselen die dat doen. En dat heb je ook met stukken hout. ja. ja. kan je het ook bij zien? Ja, als je, dat, als je dat ziet, dan is dat, dat herken ik wel. Dat is helemaal afgeslepen, rondgebolderd uh, door, door, door, door de welling van de zee. Ja, dat is gewoon hout, ja. ja. ja. Maar dat, dat, met geboren dingen, daar moet ik nog eens goed naar gaan zoeken. Ja, vooral in de winter zie je dat. Ja? Ja. In de winter zie je sowieso veel meer hoor dan uh, in de zomer. Doen jullie, uh, jullie komen elk jaar naar Zandvoort. Doen jullie nog meer in, uh, in, op andere kustplaatsen? Nee, alleen in Zandvoort. Ja, we, we, we gidsen wel daar bij, uh, bij Parnassia en, en, en Muiden. Daar gidsen we ook. Oké. Okay. Ja. En voor de rest doen jullie nog meer in de natuur? Wat? Ja, we zitten in de AW-duinen, we, we zitten... Ja, uh, want uh, regelmatig excursies uh, worden er door ja. de IVN gegeven. Ja, ja. Nu ook een beetje de link ook naar, de, naar de zee uh, in die duinen, of niet? De zee en de duinen? Ja, omdat het de Week van de Zee is, wordt er dan nog een link gemaakt in de zin van uh, dit is uh, in de duinen en ja. wordt er dan ook nog iets bij op landschap noem maar op. Nee, nee, nee, dat doen we niet. Nee, want dan wordt het te veel, hè. Ja? Want je kan maar je kan op één plek tegelijk, tegelijk zijn. zijn. Ja, okay. Dus uh, nee, we doen het alleen aan het strand dan. Ja. En natuurlijk horen de duinen daar helemaal bij. Ja. Maar we zitten dus bij het Juttersmuseum en daar zijn geen duinen. Nee. Dus dat, dat lukt dan niet. Ja, ook zee-excursies, strand-excursies, uh, geeft het die VN ook, zag ja. ik. Ja. ja, dat doen we dus dan uh, bij, bij Amuiden en ja. dan uh, bij Parnassia. Ja. Ja. En we, daarnaast zitten we ook op zorgvrij. Dat is zo'n kinderboerderij, hè? Zorgvrij is in Spa Moude, toch? Ja. ja, daar hebben we ook excursies. Ja, ja. En uh, dat is ook samen met hun. Als zij een activiteit hebben, dan vragen ze weer aan het IVN. Willen jullie weer gidsen? En dan, dan komen we. Ik vind het wel grappig bij dat zorgvrij, dat al die borden daar staan. Bij die koeien. En, uh, ja. en als je daar binnenkomt. Je kan, eigenlijk zonder gids kan je het ook wel. Maar het is gewoon heel leuk als iemand wat vertelt. Ja. Ja. Jullie zijn druk overal. Jullie zijn ook een vrijwilligersorganisatie, toch? Helemaal vrijwillig. Helemaal ja. Hoeveel, hoeveel uh, mensen hebben jullie ongeveer? Ja, ja. Ik zou het niet weten eigenlijk. Ik denk dat we de toch dus wel veel. een stuk of dertig, veertig uh, okay. gidsen hebben. In Zuid-Kennemeland? Uh, ja. ja. Um, want dat uh, doen jullie ook gewoon uh, belangeloos. Alles gaat belangeloos, uh, Als ex, ja. ex, excursies. We werken ook in de duinen mee, ja. hè? Ja, ja, ja. Onderhoud. Ja, uh, ja ook oh, natuurwerkdagen ja. zijn er en dan staan uh, mensen van IVM gewoon mee te doen. Ja. Dat, dat, dat, dat weet ik. Um, is het zo van, uh, omdat het vrijwilligers zijn, dat je ook... Ja, een beetje ingeënt moet zijn met een natuurhart. Ja, je moet zelfs een opleiding uh, volgen voor het IVN. Ja? En dat is niet zomaar wat hoor. Dat is niet zomaar Nee, wat, nee. Dan, dan ben je toch een heel goed jaar ben je bezig. En dan moet je twee keer in de week moet je dus opdraven. Eerst voor natuurlijk de informatie. Ja. En dan natuurlijk ook naar buiten gaan om, om het te ervaren. En even als we kijken naar de Week van de Zee. Dan zul je dus ook iets moeten weten over hoe het zeeleven dan gaat. Ja, die, die is ontstaan door een zeegidsopleiding. Ja? En uh, daar hebben dus een paar IVN'ers hebben dat gedaan. Waaronder dus Cora uh, en ik. Mm -hmm. En wij moesten toen een eindopdracht hebben, maken. En dat is dus de, dit evenement Sorry, geworden. Ja. Ja. Ook oh, als eindopdracht voor uh, zet iets in elkaar uh, ja. wat met de zee te maken ja, heeft. Ja, en toen dachten wij van, leuk het Juttersmuseum. Ik kende Wim toen heel goed. Uh -huh. En toen had ik gevraagd, Wim en Is Wim mag... is Wim Kruiswijk? Ja, Wim Kruiswijk. Uh -huh. En toen zei ik, kunnen we dat doen? En toen zei je ja. En toen, uh, toen hebben we dat dus gedaan, één keer. En toen zeiden we, dit willen we als vast evenement gaan doen. Ja. ja. Nou, dus in ieder geval, dit is er dan weer uit voortgekomen. Uh, ja, en heel erg leuk. Ja, hoe lang voor, uh, met, met voorbereidingen in tijd uh, heb je er dan ook uh, ja, vergaderingetjes en dat soort dingen. Ja, we beginnen uh, al in februari al al te vergaderen. En draaiboekjes maken? Ja. ja ook ja. nog. Maar ook om mensen te krijgen. Ja. ja. ja. ja je moet beminst zijn op zo'n dag. Ja. Ja. ja. Er komt toch een hoop op je af. En het is natuurlijk dit keer weer een hele moeilijke dag, eerste pinksterdag. Ja. Dus ik hoop dat de mensen komen, want het is zo leuk... Nou ja, Pinksters nou, is natuurlijk wel een uh, weekend van, uh, van uitgaan, uitwaaien. Uh nou, dan moeten ze uit het strand die, komen, hè? Die hier ja. naartoe komen, toch uit het achterland, ja. een dagje. Dus. En uh, wat ik begrepen heb, is dat de gang naar het Judsmuseum en daaromheen. toch wel uh, goed bezocht wordt. Het enorm, ja. Dus je gaat het druk krijgen? Ik hoop het, ja. Nou, nou, nog even over um, zeg maar wat er nog allemaal uh, kan gebeuren. Er uh, is dus dat, dat evenement waar we het onder andere over hebben: hè, ja. zondag de 23e. Um, van 12 tot 4 is het, hè? He? Van 12 tot 4, ja. Er ja. hangen overal posters en ja. flyers. Ja. Kijk, die hebben een hele mooie gemaakt. Dus, uh, deze, dus. Met een kokkel erop. Ja. Nou ja, voor de mensen die het niet zien, het is een, uh, het is een flyertje met uh, Zee en Strand, evenement Zandvoort. Uh, zondag 23 mei van 12 tot 4. Klopt. Ja. Um, Hollandse vraag. Zitten de kosten aan verbonden? Nee. Wij zijn uh, kosteloos. Alleen maar plezier zit eraan verbonden. Uh, ja, belangeloos en ja. kosteloos. Dus, uh, dus het is allemaal uh, gewoon, uh, uh, gewoon allemaal vrij uh, toegankelijk. Uh, ja. We kunnen er gewoon allemaal naartoe. En het is vanaf? Kinderen vanaf vier jaar? Vanaf vier jaar. Ja. Tot zeventig. En uh, ja, volwassenen ja, kunnen ja, ook mee hoor. Volwassenen ook? Ja, natuurlijk. Neem, ja, zei, neem ja, ik Ben, ja, ik ben het, mee. Het, nou, ik heb het... Uh, en dat, Vorig jaar en het jaar daarvoor heb ik ook gekeken. Ja. En dan zie je dus ook niet alleen de kinderen bezig, maar je ziet ook ouders. Uh, wat gebeurt er nu? Ja, en die weten ook een heleboel nee, dingen precies. niet. precies. Daarom kinderen tot 70 jaar. En daar, ja. daarboven ook wel. Ja hoor. Siska, dus bedankt. Graag gedaan. We je volgende week zien. Ja, heel leuk. Ja, ja. Ja. En we hopen op mooi weer. Hè? Ja, ja, ja. Um, nou dat uh, eerste uur van deze, van deze Goedemorgen Zandvoort uh, zit erop. Straks uh, gaan we natuurlijk nog uh, uitgebreid uh, verder met uh, nog een tweede uur. Wat kunnen we daarin uh, verwachten? In ieder geval uh, wethouder Taters. Die gaat vertellen over uh, de portefeuille die hij heeft uh, gekregen deze week. Dus dan niet een portefeuille met uh, veel geld uh, erin. Maar uh, een portefeuille met een aantal uh, dingen die erin die de komende vier jaar moeten worden uitgevoerd. Dan om vijf voor half twaalf gaan we praten met uh, Toos Bergen. En dat heeft uh, te maken met een stukje muziek. Stukje muziek. Uh, klassieke Ontzettend. muziek uh, van uh, de stichting Classic Concerts in Zandvoort. En als laatste gaan we het hebben over de VVV. De Amsterdam uh, Beach Bus die rijdt. En ik zag de halt al uh, bij, uh, bij het casino uh, zag ik al staan. Uh, wat ik nou zo leuk vond is. Uh, nou, Albert Kalf zou dan de bus gaan uh, besturen. Maar dat hebben ze op het allerlaatste moment toch maar niet gedaan. En nu bestuurt hij de bus wel. Maar uh, dat doet hij in de straten van Monaco dit weekend. Heb ik me laten vertellen. Dus, uh, dat is een busje? Ja, het is een busje. Een busje. Grand Prix van Monaco deze, dit weekend. Tot aan het dinsdag van 11 uur nog muziek.